1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Op de pier in Scheveningen is aan het eind van de avond brand uitgebroken. Het was een uitslaande brand, maar inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De brand woerde in het partycentrum op het achterste deel van de pier. Daar waren op dat moment geen mensen. Bij de brand is dan ook niemand gewond geraakt. Er was nog wel angst dat mensen in het water waren beland. Daarom werd een helikopter en schepen van de kustwacht ingezet. Maar later bleek dat er niemand in het water lag. Over de oorzaak van de brand op de pier in Scheveningen is nog niets bekend. De overheid neemt ruim de tijd om over te stappen... op nieuwe beveiliging van alle overheidssites... in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat heeft minister Donner gezegd op een persconferentie... over de problemen met het gehackte bedrijf DigiNotar... dat verantwoordelijk was over de beveiliging van overheidssites. De beveiliging van DigiNotar zelf bleek lek. Intussen is het voor burgers weer veilig om in te loggen... op de overheidssite DigiD. In Italië heeft president Napolitano een krachtige oproep aan de politiek gedaan om snel en serieus te bezuinigen. Napolitano hield de regering van premier Berlusconi en het parlement voor dat de financiële markten het vertrouwen in de Italiaanse economie verliezen. De rente op staatsobligaties is de afgelopen dagen sterk gestegen. Daardoor werden de afgelopen dag op alle Europese beurzen zware verliezen geleden. Volgens Napolitano is het nog niet te laat, maar moet er nu wel snel en fors worden gesaneerd komende dag moet de Italiaanse Senaat beginnen met het debat over een ingrijpend bezuinigingspakket. Eerder werd in de andere kamer van het parlement die, dat, dat pakket al aangenomen. De boetes voor te hard rijden in een 30-kilometer-zone gaan fors omhoog. Wie nu 10 kilometer hard rijdt in zo'n zone krijgt een boete van 54 euro. Dat wordt 93 euro. Ook de boetes voor asociale overtredingen, zoals het niet verlenen van voorrang aan voetgangers bij een oversteekplaats, gaan fors omhoog, gemiddeld met 140 euro. Het weer in het hele land buien met vooral in het noorden en westen kans op onweer. Komende dag herfstachtig en temperaturen rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal. En dan komt er meestal wel een soort trailertje dat uh, aankondigt dat we met de tweede uur van Kazeloenen zijn begonnen. Maar het is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, dus alles is een beetje roestig. En dan moet je gewoon weer even een beetje smeren. Dat, gaan we dan, dat hebben we dan nu gedaan. We beginnen dus vrolijk met de tweede uur van deze aflevering van uh, Casa Luna. Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> Kijk. Dit is Radio 1. Dat bedoel ik, dat zeg ik. Heel <laughs> ja, goed. Eh... Um... En daar gaan wij studeren. We gaan naar de universiteit. Ik heb met Maurits van Rooijen, rector magnificus... van de Business Universiteit Nijerode, gesproken het eerste uur. Met een mooi en inspirerend verhaal over wat ze daar doen. Nou, daar, daar, dat, dat wil ik best wel weten of dat ook wel klopt. Dus alumni, dus mensen die er nu studeren of vroeger gestudeerd hebben... Uh, roep ik op om te bellen met uh, de ervaringen over die universiteit... of andere private universiteiten, want die zijn er in Nederland. En zeker natuurlijk ook in het buitenland. En er zijn ongetwijfeld mensen die daar ervaring mee hebben... en daar mooie verhalen over kunnen vertellen. Bel met 0800-1121. Maar u kunt zeker ook vertellen over wat u meemaakt... aan de huidige universiteiten, de andere universiteiten... als student of als docent. Um, maar ik ben ook wel erg benieuwd naar ervaringen uit het buitenland, volgens mij. Want we denken dat het in het buitenland altijd beter is. En is dat ook zo? Dus nogmaals, dit is het telefoonnummer 0800 1121. En het e-mailadres is kazeluna ncrv En via Twitter kunnen wij u ook volgen als u daar berichten over naar buiten gooit. En dan moet u even een hashtag kazeluna erbij doen. Goed, laat ik beginnen met uh, meneer Van Veen. Van der Veen. Van der Veen. Van der Veen, Excuseer. Ja. U, u bent alumnus, hè? Ja, zo heet dat. Ja, dat is een mooi woord voor oud-student. Ja. En wanneer zat u op Nijrode? Ik zat daar in het jaar 1969, 1970. En je had, uh, toen was het nog helemaal geen universiteit. Nee. Want u riep op uh, om mensen die aan een universiteit gestudeerd hadden, eens te bellen. Maar dat heette toen nog helemaal niet zo. Dat was het Nederlands Opleidingsinstituut voor de Buitenlandse Diensten. <laughs> okay. Maar wel al op het kasteeltje van Nijrode. Ja ik uh, je had er toen uh, drie studierichtingen. Mm -hmm. De grootste en de belangrijkste, dat noemden wij de A-studie. Dat was voor mensen die een uh, gymnasium of Fabius B hadden. Mm. Je had uh, een international branch-studie. Daar zaten allerlei buitenlandse studenten, ook Amerikanen. En ik heb daar de CT-studie gedaan. En dat was een. Uh, ja, ik kan het ook niet helpen. Ik zeg maar, zoals het men toen zei: een elite-opleiding. Ja. En uh, die was bestemd voor HTS-achtigen. Dus mensen die van een HTS kwamen of uh, een uh, hogere landbouwtechnische school. En wat was dan het elite karakter van die opleiding? Het elite karakter was dat wij alle belangrijke opleidingen af, alle belangrijke vakken, neem je niet kwalijk, uit die A-studie, mm -hmm. die twee jaar duren, in één jaar moesten doen. Dus we stonden continu onder hele zware druk. Express uiteraard, ja, om express. te testen of te, te, te, ja, te, te kneden. Ja, en er was toen ook uh, uh, op de Nederlandse arbeidsmarkt een groot gebrek aan mensen die technische vaardigheden konden uh, uh, verbinden met uh, uh, commerciële. Hm. Vandaar dat het ook CT-studie heet, dat stond voor uh, commercieel-technisch. Ja. En ik had zelf de School voor tropische en subtropische landbouw gedaan in Deventer. Die zit nu inmiddels weer in Wageningen trouwens. Ik had daarna een bodemkunde gespecialiseerd en ik vond dat ik niet genoeg voor, uh, wist. En uh, toen wou ik naar nijroden. En in die tijd werd je daar nog uh, twee dagen voor getest. Eén dag schriftelijk en één dag mondeling. Hm. En uh, ik ben er met eigenlijk uh, eerlijk is eerlijk... ...met de nodige vooroordelen naartoe gegaan. Wat waren die voordelen? Die vooroordelen waren dat het een kostschooltje was... ...en uh, dat het extreem kapitalistisch was. Ja. En uh, na één maand kon ik al die uh, vooroordelen in de vecht gooien. Want ik vond het daar juist helemaal niet kapitalistisch. Ik, uh, ik vond het een opleiding van de vrije markteconomie... ...en dat vind ik heel iets anders. Ja. En ik vond de sfeer daar ongelooflijk tolerant... En uh, ik heb daar echt een... Ondanks het feit dat ik daar altijd moest studeren... en door die druk waar ik het net over had... Ja. heb ik daar een heel gelukkig jaar gehad eigenlijk. Wat er ook belangrijk was, was je instelling. Dat je enerzijds een sociaal dier bij uitstek was... Ja. maar anderzijds dat je individueel... ook jouw standpunten overeen kon, hou kon houden... tegenover een hele groep die er anders over dacht. Ja, ja. Dat heb ik één keer meegemaakt. Dat ik... Uh, dat ik dat was. En daar had men juist heel veel respect voor. Wat was het, weet je nog wat het standpunt was wat jij verdedigde? Nou, het standpunt dat ik verdedigde was dat wij voor de grap als HTS afgestudeerden, dat mag je nu zeggen, dat mocht je toen nog helemaal niet zeggen, want je had geleerd en niet gestudeerd. Uh, Nederlandse kan het niet, zou ik <lacht> uh, Ja, het was een buitenlanders niet uit te leggen die daar studeren. Nee. Uh, dat wij een eigen bestuur hadden. En dat heette de Bokma Club. Van die ja. oude Jenever, jongen. Ja, ja. Nou, dat stelde niks voor. Maar er was uh, bestuur voor gekozen. Dat zat ik ook in, als vicevoorzitter. Uh, ik zei dan: laten we op dat aanpakbord uh, onze namen zetten met ING daarvoor. Hm. Nou, en iedereen vond eigenlijk dat veel te ver gaan. Ik zei, nou dat is toch leuk. En dan kunnen de rest een beetje plagen, want die hebben niks en die maken zich nu nog allemaal druk over een half die bachelor's degree. Dat had je toen ook nog niet. Nee, het was en, een beetje provocerend bedoeld ook wel. Ja, tuurlijk. Het was gewoon leuk en om reacties uit te lokken. Ja. En nou, dat verzet dat, dat bleef. En toen werd ik serieus. Ik zei nou, als onze voorgangers hebben ze nou, het, het best gedaan om die titel voor hun naam te krijgen. En dus in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en in Anastaxische land is dat heel gewoon. Alleen in, hier in Nederland niet. Ja. En toen viel er een doze stilte en toen zei ze, ja eigenlijk heb je voorkomen gelijk. Dus dat hebben we gedaan. Ja, ja. En die reacties die kwamen ook. En die waren ongelooflijk geestig. Ja. En uh, daar werden wij natuurlijk wel mee geplaagd. Ja, begrijp ik. Je zei net, of u zei net, meneer Van der Veen. Ja, zeg maar, zo ik ja hoor. Ja. Um, dat, dat je gelukkig was. Ja, was ik daar. Dat vind ik wel, dat, dat, dat vind ik wel prachtig als je dat kunt zeggen van zo'n tijd. Want je zat er ook dus wel op, op de campus toen al. Ja, je zat toen nog in paviljoens. Dus ik moest één kamer delen met drie anderen. En dat waren dus die bewuste A-studenten. Ja. Uh, wij voelden ons ook inderdaad duidelijk ouder uh, als CT-studenten, maar je trok heel erg met elkaar op. Je hield heel veel rekening met elkaar. Je hielp elkaar eigenlijk altijd. Uh, ook uh, wij wisten veel meer van de exacte vakken af, dus uh, door onze andere opleiding. Dus als die anderen daar moeite hm. mee hadden, dan hielp je ze voor een tentamen bijvoorbeeld. En uh, je, je moest dus, omdat je met z'n vier op zo'n kamer zat... ook altijd rekening met elkaar houden. Ja. En uh, dat gebeurde ook. En daar word je ook socialer van? Daar word je meer een groepsmens van? Nou, je leert, meer, je leert de kracht kennen van je, van je sociale kwaliteit... maar ook van je individuele kwaliteit. Ja. En uh, je krijgt dus ook een zekere... Ja, die mentaliteit moet je natuurlijk al wel in je hebben... maar die wordt daar wel heel erg gesimuleerd. Ja. En alle vakken die je daar kreeg... Ja, uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor. Nee. Maar uh, <laughs> er waren nee. toen ook al, ook al hele irritante vooroordelen vanuit die klassieke universiteiten. Ik woon nu in de stad Groningen, ik merk het nog. Uh, je had de vakken als economie, uh, organisatie, psychologie, marketing, management. Daar had ik helemaal nog nooit van gehoord. Dan moet je nu nog uitleggen wat dat precies inhoudt. Uh, rechten. Maar natuurlijk studeerde hij daar geen rechten of economie. Het waren allemaal inleidingen tot ja. die vakken. Ja. En als je dat later in de praktijk nodig had, nou ja, dan kon je er altijd nog even in verdiepen. Ja. Kijk maar naar Wim Kok. Dat ja. is beroemd geweest, al al al de Zweekse premier. Al ja. Of naar de gebroeders uh, Heijn. Ja. Of uh, ja, kan er dan Anthony Bergmans, als uh, jaargenoot voor mij. Dat was de, voor, uh, laatste, de voorlaatste topman van Unilever. Ja, ja die heeft dat er in de praktijk allemaal wel bijgeleerd. Ja. Het was dus een inleiding. Het waren wel zware vakken, maar we keken er wel tegenop. Maar to toen, dus, toen waren er dus al grote veroordelen hè, over Nijrode. En als je er zelf op zat, dan werd dat binnen de kortste keren ontkracht. Ja, ik ben daar heel kritisch naartoe gegaan. Ja. Dat is een beetje ook mijn instelling. En uh, dat was voor mij al heel erg snel ontkracht. Ik kan oh. een ander voorbeeld noemen. Je kreeg daar één uur per dag verplicht sport. <lacht> En dat was niet maar zo'n beetje tegen een balletje trappen. Dat was heel fanatiek. Hm. Ook, uh... Kon je dat? Ja. Dat, dat, uh, in het begin vonden wij dat ook allemaal idioot. Van, wat is er nou voor een belachelijke opleiding? Een uur per dag, sport zeg. <lacht> het lijkt wel een kostschooltje. Hm. Maar na een maand moesten wij ook allemaal heel tevoren toegeven dat dat ons heel erg goed deed. Ja. En dat dat de studieresultaten ook ten goede kwamen. Ja. Nou, wie schetst mij verbazing dat ik jaren later hier bij het Cernieke complex van de Universiteit van Groningen. allemaal sportende studenten zie? Ja. Dus doe haar die, die vooroordelen daarover. waar inmiddels ja. al wel weer. Ja, precies, toen ik studeerde in Leiden. toen uh, was het ook heel gebruikelijk dat je ging sporten. en trouwens ook nog een heleboel andere dingen doen. Maar dat, volgens mij staat er inmiddels af. Mag, is er nou ook nog maar tijd voor om, om dat te doen? Waar, nou, op nee, nee, op uh, de, de reguliere universiteiten in, uh, in Nederland. Nou, dat wordt steeds meer af. Haven nee, die ja, wij ja, ja. Maar maar wat, wat, wat ben je gaan doen in het uh, leven? Ik ben maatschappelijk misleurd. Ach. Ja. Nou, dat vind ik nou weer jammer. Door allerlei. Toen nog okay. ging het goed, maar nu. <laughs> Door allerlei persoonlijke ellende en Echt, persoonlijke maar? ziektes en ook, ook, ook, ook maatschappelijke tegenslag. Wat uh, naar? Uh, is het allemaal niet zo goed bij mij gegaan, maar dat kan ik in Nijrode kringen gewoon hardop zeggen. Oh. Maar daar heb je dan nog wel contact mee, je ja. wordt dan niet uitgevoerd. Nee helemaal niet, juist, juist daar niet. En wij, ik, ik zat er in het jaar dat die dolomina's daar geweest zijn. Ja, ja, die mochten voor, ja dat moet je even uitleggen, want vrouwen mochten niet naar Nijenrode. Nee. En toen kwamen de dolomina's, dat heb ja. je meegemaakt. Ja, en, en die werden eerst met gejuich ontvangen. En, ja, vrouwen, en, eindelijk. Ja. En omdat die discussie ook al lang gaande was, en dan was dat ook al lang aan het voorbereiden, maar dat, was, dat er geen vrouwen waren toen, was meer een organisatorisch probleem. En, uh, en, en, en ook een uh, financieel probleem. Want, uh, er moest veel voor geïnvesteerd worden om, om vrouwen daar ook de kans te geven. En uh, wij vonden dat ook idioot. Maar... Uh, Vandaar dat ze ook heel hartelijk werden ontvangen, totdat ze uh, de boel zelf gingen verzieken en uh, dat kasteel gingen beschadigen en beschilderen. En ja, wie aan dat kasteel kwam, kwam, uh, kwam aan ons. Ja, ja. En toen zijn ze dus eigenlijk met uh, excuses, met communicons uh, uitgegooid. Door jullie zelf, door de studenten van Nijenrode zelf? Ja, die waren echt heel verontwaardigd omdat ze heel vervelend waren, uh, of liever gezegd werden. En we uh, ja, begonnen van dit is een kapitalistisch mannenbolwerk. Nou, wij vonden het helemaal niet kapitalistisch, dat heb ik net al gezegd. De sfeer was juist uitermate kritisch en relativerend. Ja. En uh, juist, juist wat vriendelijk progressief. En een mannenbolwerk, ja, dat was de reisselijke op dat moment ook nog. Ja. En uh, zoals rollenkaarten in Deventer, opleiding voor huishoudscholen, onderwijs, res, ja. was een vrouwenbolwerk. En ja, wel de deze. Ja, begrijp ik wel. Overigens mochten vrouwen later natuurlijk wel, of kort daarna wel, mede dankzij die dolomina's denk ik toch ook komen? Nee, niet dankzij die dolomina's. Dat was al lang in gang gezet. Oh, oké. Okay. Uh, wij hadden nog een rector. En geen rector mag niet verkeken. Dat was EBE Postma. Nou... Uh, hm. Er wordt altijd nog door mijn generatie met veel respect over die man gesproken. Hij is al overleden. Maar die was, allang, die was het al lang aan het voorbereiden. Ja. Dat er ook vrouwen naartoe gingen. En natuurlijk, dat, dat was ook idioot dat die er niet waren. Maar het is in 1946, uh, door een stel uh, topindustrieel, is dat in, ja, in, in, in, in, in hoog tempo ja. uh, uit de grond gestampt. Ja, de oorspronkelijke, dat weet bijna niemand, maar de oorspronkelijke locatie van Nijenrode was door Albert Plesman uh, in de oorlog al uitgezocht... waar nu de Technische Universiteit Twente stond, oh? staat. En waarom is dat niet doorgegaan? Omdat hij vond dat uh, die Enschede's uh, lokale ambtenaren zo verschrikkelijk treuzelden. En Plesman had haast. Plesman was van de KLM, toch? Was ja, Plesman gegeven? was een oprichter van de KLM ja. en hij is in 53 overleden. Ja. Maar uh, die heeft toen een andere locatie gekozen, en dat is Nijrode aan de vecht... Ja. En uh, oh. later is uh, op dat Brindelwal, uh, heet het, in de buurt van Aanschrijving, is de Technische Universiteit Twente. Ja. Uh, nou, dan nou, gaat mij langs mijn hand, want dit, dit is, dit, uh, toch, toch word ik dan nieuwsgierig. Nou, met zo'n fantastische opleiding, hè, met, met, die, met dat sociale gegeven van zoals het op Nijerode gaat, dat je met elkaar studeert en je het ook niet zonder elkaar kan. Dan, dan word ik toch steeds nieuwsgieriger, uh, beken ik. Uh, meneer Van der Veen, waar, waarom het dan mislukt is later met jou? Nou, dat had niks met mijn kwaliteiten te maken. Dat, is, dat heeft te maken met het feit dat ik een paar keer heel lang ziek ben geweest. Oh. En na één jaar kom je van de ziektewet in de WHO. Ja. En als je in een WHO zit, dan kom je daar bijna nooit meer uit. Ach. En dat is, uh, dat, kijk maar eens op internet zelf, het is net een vuik waar je in zwemt. Ja, ja. En bij iedere sollicitatie struikel je erover. Want die sollicitatiebrieven van mij dan lagen niet aan, ik werd er altijd opgeroepen. Maar uh, de rest liet het ook altijd een beetje mistig, zodat ze nieuwsgierig werden. Maar als je dan vertelt, ik ben zo, en zo lang ziek geweest en ik kan hmm. niet garanderen dat het niet terugkomt, dan, uh, dan hoeven ze hier niet meer. Ja, ja. En dat is hier in Nederland niet goed geregeld. Dat kun je natuurlijk in een contract zetten. Ja. Maar we, hoe, zo, hoe kan je dat in een contract nou, zetten? Er terugvalt is een oude ziekte, dan, dan mogen we hem ontstaan. ik noem maar eens. Ja, ja. En uh, daar zal wel iets in de wet veranderd moeten worden, dus dan kun je zo door het parlement jassen. Maar uh, daardoor is dat weer al probleem eigenlijk ook ontstaan, maar iedereen denkt dat daar bouwvakkers in zitten hmm. met zeer ruggen, maar er zaten ook hoger tot hoog opgeleide hmm. mensen uh, in en nog ja. en daar kun, echt, uh, daar kun je echt niks tegen doen. En, nee. uh, ja, juist de bescherming van werknemers uh, werkt dan tegen je, in dit geval. Ja, uh, ik, uh, ik, uh, ben erg, uh, ik ben een groot voorstander van, uh, van de sociale welvaartsstaat. Mm. En uh, een, een, een, een, een goede gezondheidszorg, en ondanks mm. dat het heel veel geld kost. Maar de keerzijde van de medaille is dat een hele samenleving zich ook kan verschuilen... achter goede ja. sociale voorzieningen. Uh, mijn ex-schoonvader bijvoorbeeld was personeelschef. Bij een hele grote onderneming. En die heeft wel mensen de WRO geschopt En gezegd: Ja, Wat zit je nou te de zeuren? Je hebt de rest van je leven 80% van je inkomen. Dat was toen nog zo. Uh, alsof het alleen maar om dat rotgeld ging. Ja. ja, dat was toen de mentaliteit. Die wilden gewoon werken. Ja, ja er waren hele jonge mensen bij. Met, met gezinnen en jonge kinderen. Hm. Die wouden gewoon weer aan het werk. En uh, dat werkte dan tegen je. Want hoe langer dat duurt de kans dat je er nooit weer terugkomt. En je raakt dan ook uh, de, de, toch wel een gedeelte van je uh, paratenkennis kwijt. En die zul je toch nodig hebben. Ja. Goed, uh, meneer Van der Veen, ik uh, ben blij dat u even belde als alumnus van Nijenrode Business Universiteit. Uit die... ja, ik hoop dat ik het een beetje heb uit kunnen leggen. Ja, nee, het is heel duidelijk uit de heroïsche jaren 69, 70. Dat is mooi om daar iets over te horen. En ik begrijp het Postma nog altijd een legendarisch figuur is waar verschillende gebouwen op Nijrode naar vernoemd zijn. Dat was, ja, dat was een fantastisch event. Hè. Dat was ook wat die uh, rector magnificus, ik ben zijn naam vergeten. Net, uh, hoe heet hij nou uh, uh, Maurits van Roojen. Ja, zei, enerzijds ben ik heel, als ik het goed onthoud, ben ik heel. Ben ik heel Democratisch. Ja. En luister ook heel <laughs> en, erg goed. En autoritair. Maar ja. ook tegelijkertijd heel autoritair. En dan denk ik, ja, kijk, precies, daar heb je nou. Bosma had dat ook. Nou ja. Die kon heel ver met je meegaan, maar je moest niet de grens overgaan, want dan oh. was je nog hier. En, oh. uh, heb je dat meegemaakt? Dat is, toch? Nee, ik heb dat zelf persoonlijk niet meegemaakt. Maar je ja, had dan natuurlijk ook wel van die actiegroepjes die dat wel meemaken. Oh. En. Uh, nou, hij had, er heel, hij had hij was er heel geduldig mee en hij was er ook wel heel gevoelig voor en hij ging er ook wel heel redelijk mee om. Maar uh, uh, ja, de show must go on. Nee. En uh, op een gegeven moment is het wel een keer afgelopen. En uh, het is wel, wou dus niet ja, wou niet zeggen dat je al, dat die mensen altijd hun zin kregen, soms wel, maar soms ook niet. Nee. En uh, ja, dan moet je hier wel aan de andere spelregels houden. Nou, dat uh, vinden we allemaal prettig. Goed, dan is het erg leuk om, om uh, met, u gesproken, met je gesproken te hebben. Ik dank je wel. Ja. En ik wens je wel alle goeds natuurlijk, hè? Ja, dank je wel. Ja, succes. Ja. Dank je wel. Um, nou, dat is een uitgebreid verhaal. Als reactie op uh, uh, het gesprek met Marius van Rooij als rector magnificus van Business Universiteit Nijrode. Dit is natuurlijk erg leuk om ook toch te horen over anderen. Oftewel, of Private universiteiten in Nederland. Er zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. Of in het buitenland. Of anderszins studenten van Nederland. Jullie zijn wakker. Jullie beginnen ook weer met het nieuwe seizoen. En jullie moeten hard studeren. En jullie zijn op. Dus uh, bel ons met ervaringen over... Uh, wat jullie nu meemaken aan de Nederlandse universiteiten. Nogmaals, wat ook leuk is om te horen hoe het in het buitenland is. Want daar wordt het vaak mee gescherpt Met onze positie ten opzichte van het buitenland. En dat we die kwijtraken of misschien wel niet. Bel naar het gratis telefoonnummer van Kazeluna 0800 1121. Each thought, like a beef, is driven to steal the night air from the heavens. Night's Air van Jamie Woon. Waarmee het vijf voor half twee is bij Kazeluna van de NCFV op Radio 1. We praten dus over... Dit is de opening van het academisch jaar. Er wordt wel wat gemopperd hoor, over de Nederlandse universiteiten. Dat die toch uh, een soort, soort grote fabrieken worden. En dat, een, dat daar een zesjescultuur heerst. Is dat nou echt zo? Studenten, zijn jullie er nog? Zijn jullie wakker? Of docenten, wat maken jullie mee op de Nederlandse universiteiten? Zijn er verhalen over te vertellen... Goeie dan wel positieve. goede dan wel positieve. Um, weet je wat het, het lied is? Het, het, het huislied van Nijrode. Dat is het NOIB-lied. Dat is dus NOIB staat voor Nederlands Opleidingsinstituut voor den Buitenlandse Dienst. Zoals het oorspronkelijk heet. Uit de elf provincies gekomen. Uit de steden en van het land. Met onze idealen en dromen. Smeden wij hier een hechte band om als eens in Hollands grote dagen... waar een gouden eeuw voor stond... Nederlands naam en faam te dragen de wijde wereld rond. Bouw mee aan het NOIB, werk mee aan het NOIB... Nederlands naam en faam te dragen van hier naar overzee. Houten schepen met ijzeren mannen maakte Nederland eenmaal groot. Koene daden, stoutmoedige plannen waren zeilen van deze vloot. En de nieuwe compagnie van verre wijkt niet af van vroeger baan... Volgt de oude trouwe sterren die ook aan de toekomst staan? Tekst staat nog steeds op een plaquette is daar in de muur gemetseld van het kasteeltje. De prachtige kasteeltjes aan de vecht, Nijenrode. Alleen al voor de plek zou je er graag naartoe gaan. Maar nou goed, studenten van Nijenrode die verblijven daar. Dat is het anglo-saxische model. Dus dat is al iets. Je bent daar op elkaar aangewezen. Je moet alles met elkaar doen. En zoals mijn gast Maurits van Rooyen net nog tegen mij zei: je kan in aan Nijrode, niet in je eentje afstuderen. Ja, dat is natuurlijk toch echt wel iets om je goed te realiseren. Je moet het met de anderen doen in een groep. Dat maakt het zo bijzonder. Nou, Wij willen best meer of andere ervaringen daarnaast zetten... in dit tweede uur van Casaluna. Dus heeft u zoiets meegemaakt... bijvoorbeeld aan een universiteit in het, uh, in het buitenland? Heeft u wel eens een uitwisselingsprogramma gedaan? Daar hebben we natuurlijk steeds meer. Volgens mij jonge generaties zijn daar uh, handig en bedreven in. Uh, ervaring mee, dus bel dan met Kazeluna 0800 1121 0800 1121 en u kunt natuurlijk ook e-mailen naar Kazeluna Apestaatje ncvnl Of zou de opleidingsniveau van luisteraars van Kazeluna beneden universitair niveau liggen? Ja, dan is het gewoon wachten. Dit is in ieder geval de neus omhoog. Born in de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 Van wel aan alle mensen, familie en bekende. Ver van deze wereld, niet gewonden, meer dan grenzen. Staat het naar de hemel. Alles wat er erover is gebleven. Van mij is en enkel mee in die op een tegel. Eenzame gedachten, maar niemand die het verandert. Ons lot ton een kombaar ligt tussen zes planken. Allemaal met de neus omhoog. De pijp bij de kist in of gewoon weg. We We gaan allemaal, oh oh. We gaan allemaal, We gaan allemaal. Op een dag, op een dag. oh oh. met de lacht in de straat. Allemaal onder de zon. Met een muziemhoek. Met de brede lach naar boven. Grooteparade, laatste ieder laatste Doe zin de niet. Of heel jong. Oe meer, je. Geen nog gewicht, het leven ging verder, haai niemand ge meer, want we gaan allemaal, oh-oh-oh, we -oh gaan allemaal, oh oh we gaan allemaal, oh oh, -oh. Allemaal. oh, -oh, -oh, -oh. allemaal, met de neus omhoog, met de neus omhoog.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 Z'n hoor met de baal naar boven. Allemong met de neus omhoog. Wij lacht naar boven. Allemong met de neus omhoog. Met de neus omhoog van Rowan Heese in de oppositie. staat op het album Mannen van staal 23 losse liedjes van eh Rowan Heese in juli het jaar uitgebracht. Ja, ik, toch hou ik nog even vol. Ik vind het namelijk wel een belangrijk onderwerp. Ik kan natuurlijk ook bijvoorbeeld voorlezen... wat de... Uh, uh, om maar eens iets te noemen, het commentaar van de Volkskrant is... dat zal morgenochtend verschijnen. Dat is een reactie op de speeches... die veel rectores magnifiques... vandaag aan de verschillende universiteiten... in Nederland hebben gehouden. Um, en de teneur van dat commentaar is... dat het hoger onderwijs nodig op de helling moet. Maar dwang en schaalvergroting lossen de problemen niet op. Na de traditionele opening van het academisch jaar... vandaag dus, maandag, is in elk geval duidelijk... dat er van rust in het hoger onderwijs de komende tijd geen sprake kan zijn. Studenten wordt het vuur aan de schenen gelegd. Instellingen zoeken schaalvergroting via fusies. Industrie en nijverheid krijgen meer te zeggen over de zononderzoeksagenda's. En een van de uh, omineuze zinnen dan in het commentaar van de Volksland... morgenochtend luidt als volgt... Academici, academici moeten al met al oppassen... dat ze de komende jaren nog wel aan studeren en onderzoeken toekomen. Dat de universiteit op de helling gaat kan geen kwaad. Velen hebben al gewezen op de teloorgang van de intellectueel ontwikkelde student... en diens vermogen om zelfstandig te oordelen en denken. Anderen hekelen de zesjescultuur... Een deel van die klachten is ingegeven door een te rooskleurig beeld van hoe het vroeger was. Natuurlijk kunnen veel studenten harder werken. Maar zover ligt de tijd niet achter ons dat studenten gerust een klein decennium aan een universiteit blijven konden rondhangen. Ook zonder tastbare meerwaarde. Ik heb al studenten die daar 13 of 14 jaar over deden, over hun... Een doctoraal. Universiteiten zijn de laatste decennia vooral zieloze leerfabrieken geworden... waar studenten al blij zijn als ze net een voldoende scoren. Dat moet anders, vindt de Volkskrant. Maar de vraag is vooral of verder afknijpen van die student... de resultaten kan verbeteren. Een gehaaste student is niet per definitie een betere student. Veel zorgwekkender is het haast industriële karakter... van de huidige universiteiten... waar vaak meer managers in dienst blijken dan onderzoekers en docenten. In die kringen wordt gemakkelijker gedacht en gerekend in termen van efficiëntie, imago en output dan in intellectuele vorming. Tot besluit van het commentaar in de Volkskrant morgenochtend. De huidige voornemens om via fusies bestuurlijk nog grotere instellingen te realiseren doen alleen daarom al het ergste vrezen. Het leidt mogelijk tot nog indrukwekkender cijfers en omzetten en zichtbaarheid in het buitenland... Maar de kans dat een student er, ondanks alles, zomaar als een zelfstandige intellectueel uitrolt, wordt er niet groter op. Nou, heeft u daar commentaar op? kunt u nog steeds bellen. Het kan tot twee uur met Casaluna 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer. We horen graag uw verhaal, ervaringen. Euh, nou, eigen onderwijs natuurlijk. Maar euh, misschien ook wel commentaar op dit commentaar. 0800 1121. My folks did the best they could They named me Chris And raised me like a parent should That I didn't grow up Miss Perfect Well, little strange is good When I was eight years old Elvis rocked my world Easy choice for a little girl Friends said, is indeed a dead dude Well, little strange is good I like to eat real hot Don't mind a chili more or two I like to eat that hot My lips are burning when I'm through Just like ridiculously hot food Ginger more my style. strange is good. Chris Blues van Chris Peters. Dat is gewoon lekkere Nederlandse jazz. Nederlandse singer-songwriter. Meneer Hoekstra, goeienacht. Goeienacht. Ja. Heeft u ervaringen met het universitair onderwijs in Nederland... Nee, uh, daar wil ik juist wat reclame van maken. Oh. Uh, op de Academie van Bouwkunst zijn. Uh, die zijn er. Ja. En dat zijn jongens die. Uh, die. Die. Uh, gewoon werken en die niet naar, de, naar Delft zijn gegaan. Ja. Maar die later toch tot ontdekking komen dat ze wel graag vorm willen geven. Mm -hmm. En dan kunnen ze op zo'n manier kunnen ze een pata in opleiding kunnen ze volgen. Okay. Dus het is ook verplicht dat je op een architectenbureau werkt. En even kijken, je hebt er eentje in Groningen. In Amsterdam heb je er eentje. In Tilburg, er moeten er nog vijf moeten er in het land verspreid zijn. En waarom bent u daar zo'n voorstander van of zo enthousiast over? Nou, omdat je uh, jongens die die niet naar de TH kunnen op een of andere manier. Maar laten toch tot ontdekking komen dat, ze, dat het een mooi vak is... en hmm. dat ze vorm willen geven. Hmm. En, en dat ze dan naar die opleiding ja, ja. kunnen. He, he, heeft u dat zelf ook meegemaakt? Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Want, ik, want... Had, ik had geen HTS-diploma. En dan moet je uh, een uh, drie, drie daags, uh, uh, Zwaar uh, examen moet je doen. om je. om um aan te tonen dat je op, op hetzelfde niveau zit. dan HTS'er. Ja. En dan moet je nou een toelatingsexamen doen. Uh, op de academie. En, en. als je dat gelukt is. dan. Uh, maar het is, uh, het is een. patent opleiding. dus je kunt het naast je. naast je werk kan je doen. Ja, en, want jij werkte ook als. Uh een op een architectenbureau. Ja. En je wilde graag ook ontwerpen? Je wilde eigenlijk architect worden zelf? Ja, dat had ik. Uh, toen ik een jaar was, had ik dat al in mijn kop. Maar is dat nou gelukt dan ook? Op die manier? Langs, zeg je? Is dat gelukt langs deze weg? Ja, zeker. Ja, zeker. De, langs die weg van de Academie voor Bouwkunst. Maar ik dacht altijd dat bijvoorbeeld Delft heeft toch ook een Academie voor Bouwkunst... maar dat is dan toch wel degelijk universiteit? Nee, nee dat is de T TH. Dat is de Technische Hogeschool is dat. Oh. Ja. En uh, er wordt gezegd dat de Academie van Bouwkunst ja. dat die gelijkwaardig is aan de TH, maar dat is niet helemaal waar. Ja. Ze mogen wel de titel architect mogen ze vormen, ja. mogen ze voeren. Draag, ja. Maar de TH die is toen, destijds, was die meer op uh, techniek gericht: ja. sterkteberekening. Terwijl wij meer op, op vormgeving ah, ja. gericht waren. De schoonheid van de gebouwen. Maar ah, dat is niet allemaal veranderd hoor. Hm. En heb je veel gebouwen gemaakt in je leven? Nee, ik ben wel een kleintje gebleven. En, uh... Ja. Maar dat is er uh, wel een gebouw uh, wat je echt gemaakt hebt? Jazeker. Ik hm. heb een paar huizen heb ik gebouwd. Ja. En zijn die mooi geworden? Ah, ik, heb, ik ben geen groot architect geworden. Hm. Maar het gaat mij erom dat, dat jongens, uh, dat, die, dat die mogelijkheid ervoor ja, is. Ja, precies. Die omweg. Ja, de jongens het. die nu gewoon op een tekenkamer zijn en die, uh, ja, die, die er misschien spijt van hebben dat ze niet naar de hmm. TH zijn geweest. Dat die opleiding er toch voor hun is. Was het een goede opleiding, vond je? De academische bouwkant? Ja, voor mij uh, gingen deuren open en ramen open. En, uh, ja, het was prachtig prachtige opleiding. Hij is zwaar. Ja. We zijn met uh, twintig man zijn, we, zijn we begonnen en er zijn er zes overgebleven. Ja. Het is uh, donderdagavond is het. En was het de en uh, zaterdag de hele dag. Was, was er zware concurrentie? Was je allemaal concurrenten van elkaar of de het toch Nee, geen concurrenten. Nee? Oh jongen, dat is een prachtige opleiding. We zaten in een. Uh, aan de hoge dera in Groningen in een oud uh, herenhuis en daarachter was een koetshuis en dan kon je slapen en nee dat was een, een hele grote eenheid ja ja en we hadden een, een, een pracht van een directeur hadden we ja dat was dat een beetje een dandy en hij uh, <lacht> was filosoof en uh, reed in een Porsche een mooie vrouw had hij altijd oh ja dat was wel een goed is idool precies, uh, Subsidies binnen te slingeren en ja daar was je heel goed in en uh, we kregen ook les van hem en hij zei altijd jullie moeten het moet je wetenschappelijk aanpakken oh. ja niet maar wat, wat, wat ontwerpen en ook je gevoel afgaan nee wetenschappelijk wat is er en ja. wat moet er komen en daar uh, ah, ja. Ja, is een wereld van me open gaan. ik, ik heb Genoten van die opleiding. Nou, dat is prachtig. Wie weet, zijn er wel jongens of meiden die. Ik hoop, ja, ik hoop dat ze nu luisteren. iets het spoor vinden, dankzij. Ja, daar gaat het mij om. Jouw verhaal over de academie voor ja, Bouwkunst. Ja, het is. Uh, ja. Het is een zware opleiding. Ah, he? het, is, uh, het lijkt makkelijk van uh, twee avonden en een zaterdag. Maar je krijgt een berg huiswerk mee, en uh, dan is daar je uh, verteld van. Nieuwstra, ik dank u. Oké, okay, voor de... elkaar. Ik hoop dat ze het allemaal gehoord hebben. Ze hebben het gehoord, dat weet ik zeker. Ja. Goedenacht nog. Oké, okay. ja, bedankt. Dag. Meneer Van Spijker. Ja, goedenavond met Willem Van Spijker uit Be Den Helder. U bent uh, alumnus van uh, Rotterdam, dus de Erasmus. Ik ben alumnus van de Erasmus Universiteit, ja, wel zeker. Wat heeft u daar gezegd? Ik ben als student aan de Economische Hogeschool. Ja. En vandaag uh, hoorde ik via de radio... Dat er plannen schijnen te zijn om Delft, Rotterdam en Leiden ja? uh, tot één grote organisatie middels een fusie. Ja, dat is te laten het, dat het dat... onderwerp van de opening van het academisch jaar. Gist, ik vind vandaag. dat verschrikkelijk. Waarom? Wel, groot is niet goed. Oh. Uh, dat zien we aan in Holland. Dat, uh, dat werkt niet. In Holland is de hogeschool. Ja, Rotterdam. Kijk, je kunt het van het universitair niveau. Bekijken. Je kunt ook op hogeschoolniveau naar kijken. Op hogeschoolniveau is het dus niet gelukt. Ja. En Delft en Rotterdam en Leiden zijn zo eigen dat je kunt wel geweldig samenwerken met elkaar, maar uh, fuseren met elkaar, dat gaat uh, handjesgedrag geven, wie zal de eerste worden. Ja. En dat gaat ten koste van onze studenten. Ja, ja. daar bent u van overtuigd. Dat, uh, ja, nou ja, denk ik wel, ja. Ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar ik zou dat graag willen doen. Hmm. Maar ik vermoed dat dat zo is, want bij andere organisatievormen blijkt hetzelfde. Nou, twee van de, van de uh, mensen die mee hebben gewerkt aan het plan voor zo'n fusie, voor zo'n grote fusie, waar inderdaad veel over te doen is, zei vandaag in de NRC dat Nederland een topuniversiteit ontbeert. Hè? Ja, een maar dat echt ik... grote universiteit. Ja, topuniversiteit is iets anders dan een grote universiteit. Ja, tuurlijk. Maar is een fusie dan niet een middel om een topuniversiteit te creëren? Nee, Zij ik zeggen? zou zeggen bundel krachten in expertise die je hebt en maar ga niet fuseren tussen drie identiteiten die volledig verschillend zijn. Hm. Uh, probeer dan iets gemeenschappelijks te vinden en creëer een, uh, desnoods een vierde identiteit. Maar ga het niet proberen te doen nou ja. in de gevestigde instellingen. Heilloze weg leidt tot schaalvergroting, alleen maar tot en het verlies leidt van kwaliteit. Alleen maar tot bureaucratie. Ja. En, en het gaat ten koste van de studenten. Ja. Denk ik. Hoe, hoe waren uh, uw eigen ervaringen aan die Erasmus? Ja, ik, heb, uh, ik ben uh, aangekomen in 1964. Uh, ja. Ik ben in 1971 weggegaan en ik ben naar de Verenigde Staten gegaan. Uh -huh. En uh, daar merkte je dat. Uh, ja, het niveau van. De, de universiteiten waren groot. Maar de colleges waar je aan het studeren was. Die, uh, die waren veel kleiner. Men kende elkaar daar en werkte samen of tegen elkaar, uh, net hoe het uitkwam. <laughs> maar uh, de, de, de, de, de grote massa. Fa massale fabrieken. Ja, de. Men had ze ook, hè? onze universiteit had toen uh, 20.000 studenten... Kent State University. Oh. En dat was een, uh, naar o, toen, in naar Nederlands begrippen, een, een geweldig bedrijf. Ja. Het lukte wel omdat je als kleine instituten binnen die universiteit elkaar kende. En maar dat, je bent in Amerika ook gaan studeren nadat je ja, in Rotterdam klaar je was? Je bent gepromoveerd, ja. Je bent gepromoveerd, hè? Ja. Maar, en dat, uh, ik denk niet dat we moeten toegroeien naar... Immense universiteiten waar hm. uh, ja, veel te veel management lagen zitten. Mensen moeten dicht op de studenten zitten. Want, want dat, is, dat is eigenlijk het geheim van zo'n universiteit, zoals je ja, in Amerika hebt heb gemerkt. Je ja. werkt er eigenlijk binnen kleine groepen waarin mensen elkaar kennen. Ja, ja wat is klein? Uh, ja, Onze ja. College of Business Administration was niet uh, heel erg klein, maar het was wel weer zo opgedeeld dat studenten en docenten en onderzoekers en ...leiders van het onderzoek die je kende elkaar. Ja, ja. Dat schijnt een makker te zijn van het Nederlandse universiteit... ...dat dat helemaal niet het geval is of veel te weinig het geval is. Ja, het zou me niks verbazen. Ik heb er jarenlang tussen gezeten. En ik heb het gezien aan verschillende uh, universiteiten... ...en ook aan het instituut waar ik zelf gewerkt heb. Ja. Maar het, het, het instituut waar ik zelf gewerkt heb... ...was een voorbeeld van waar het zou kunnen... Uh, ...maar waar het niet gebeurde, omdat daar een andere... Uh, alle klimaatheersten. Oh. Maar dat, dat ging geweldig. De, de, de, de schaal was klein en we kenden de studenten. Ja, en dat is vruchtbaar. Ja. Intensief contact tussen docenten en studenten en dat ook vooral hoort, tussen studenten dat hoort, onderling. Dat hoort ertussen te zitten. En ja. als docent krijg je dan een idee van waar kan en wil de student naartoe en de student gaat vertrouwen krijgen in de docent... die zegt van nou, zullen we met elkaar die kant uitgaan. Ja. Martha, Martha Nussbaum, de Amerikaanse filosoof... die veel over het onderwijs heeft gepubliceerd... zegt van ja, de, de docenten aan de universiteit in Europa... die hebben helemaal niet geleerd om les te geven. Die zijn helemaal niet goed in lesgeven. Nee, dat, nou, dat, dat weet ik niet hoor. Daar, oh. daar durf ik geen oordeel over te geven. Okay. Ik denk dat het wel dat uh, ik in Rotterdam voor de klas gegooid werd... en dat men in Amerika zei van, joh, zullen we het je leren? Nou, dat is dan toch wel een, een cruciaal verschil? Ja, nee, dat is zo. Maar nou, ik praat nu over 40 jaar terug, ja, 50 40... jaar terug... dus het zal misschien wel anders zijn. Nou, misschien is er wel helemaal niks veranderd. Nou, nee, dat kan. Ja. Ik denk niet dat, de, dat de, de, de, de mensen die aan een universiteit werken... dat die les krijgen in lesgeven. Oh, dat denk ik wel. Ja? Ja, ik weet dat aan de, aan de Vrije Universiteit, daar worden wel uh, docentencursussen verwezen. Okay. En daar, daar hoor je wel uh, aan deel te nemen. Was je overigens gelukkig in Amerika? Oh ja, ja. Ik, uh, dit is al een tijd geleden hoor. Uh, maar ik heb daar zo ontzettend veel geleerd dat ik later heb gedacht van, was ik maar niet zo naïef geweest. Want ik wilde met al die kennis die ik daar in Amerika opdeed, wilde ik meewerken aan het vernieuwen van het Nederlandse onderwijssysteem. ja. Nou, niemand zat op me te wachten natuurlijk. Ach, en, uh, Klink, ja. klinkt heel verbitterd. Nou, nee, helemaal niet hoor. Want ik ben eerst naar Frankrijk gegaan en dan wilden ze het wel. En in 1980 ben ik pas weer teruggekomen oh. naar Nederland. Wat? Maar het, het Amerikaanse systeem, uh, ik heb daar gezeten van 71 tot 75, uh, heeft mij uh, enorm veel gebracht. Ja. En, en ik heb ook toen ook gezien dat komende van de... Uh, Erasmus Universiteit of de oude economische hogeschool... dat er toch wel een verschil bestond tussen datgene wat ik in Amerika voorgeschoteld kreeg... en oh. wat ik in Rotterdam voorgeschoteld kreeg. Dus niet alleen qua onderwijsmethode, maar ook inhoudelijk bedoel je nu? Inhoudelijk en qua onderwijsmethode, ja. En ook de manier waarop studenten werden uitgedaagd. Hmm. Maar dat is in Amerika, Amerika dus wel veel beter. Ja, altijd anders. Ja, ja. 40 jaar geleden. Ik het beter, ja. ja. Nou, er zijn ongetwijfeld in Nederland ook opleidingen die echt van een hoog niveau zijn. Um, ja. Maar toch was dat goed. Was, was je maar in Amerika gebleven? Nou, af en toe dan denk ik dat wel hoor. Dat had ik moeten doen. Ja. Maar ik ben hier ook uh, vreselijk gelukkig geweest. dan. Gelukkig. En uh, wat is eigenlijk je vakgebied? Ja, economie begrijp ik, maar daarbinnen? Nou, ja, ik ben uh, als econoom naar, uh, naar Amerika gegaan en als uh, uh, bedrijfskundige teruggekomen. Oh, okay. uh, dus wel met een, een duidelijk... Uh, economische variant in die bedrijfskunde, maar in, in, uh, in, in Kent zeiden ze van, goh, je weet een hoop van de economie, maar je weet niks van mensen. Dus begin eerst maar eens <laughs> te kijken naar wie mensen zijn. Kijk, dat vind ik wel een geweldige goede boodschap. Ja, dat en we toch zo op... werkt het daar. Ja, ja. Dus als jij wat wil leren over organisaties, dan kun je aan de economische kant gaan kijken. Maar ja. als je niet weet wie de mensen zijn die in zo'n organisatie werken, dus ga maar een beetje uh, sociologie doen en gaan we een beetje sociale psychologie doen. En gaan we als personality theory doen. Uh, en kom dan nog maar eens terug. Dus, uh, en dat dus heb je allemaal gedaan? Ja, ja, natuurlijk. En je bent een goede bedrijfskundige geworden. Als je, als je in Kent als bedrijfskundige afstuderen wilde... Ja, dan moest je gewoon voldoen aan de normen van Kent. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het is gelukt. Willem van Spijker, uh, fijn om je even gesproken te hebben. Interessant. Ja. Ik vond het leuk, maar ik hoop dat die fusies niet doorgaan. Nee, dat begrijp ik. Een ramp wel. voor de uh, we, we gaan er een stokje voor steken. Goed zo, samen hè? De, samen, met de okay. met fellow Americans. Dank je wel. <laughs> That care about breaking the rules Swimming in fools But I can't get them out of my mind No, I'm not scared I'm not scared To say I'm proud of my fellow Americans Everybody needs a little love Some of the time Rita was a singer in a band Had about a half a dozen fans She took a summer trip to L.A. Now Rita got a couple tattoos, a couple hundred thousand hits on YouTube, in the news, she got a California senator screw, it's lonely there, it's lonely there, I know I'm not supposed to care about Hollywood news, Silicon Foods, but I can't get them out of my mind. No, I'm not scared. I'm not scared to say I'm proud of my fellow Americans. Everybody needs a little love some of the time. Well, let me tell you about Bernie. See, Bernie was a kid on the block. He went from plumbing to king of -style A hard-working, honest, respectable, self-made family man. Now Bernie's kids are crying in tears Cause Bernie's doing 150 years With a bunk bed husband teaching them his first career Whoa! It's lonely there, it's lonely there I know I'm not supposed to care about paper the Jews Fizzing like fools, but I can't get them out of my mind No, I'm not scared, I'm not scared To say I'm proud of my fellow to love some other time, yeah, yeah, why are they so afraid, afraid we're gonna to Oh, don't they know Americans are wrong? I know I'm not supposed to care about breaking the rules, swimming in pools, but I can't get them out of my mind. No, I'm not scared. I'm not scared. to say I'm proud of my fellow Americans. Everybody needs a little love some of the time. It's lonely here. It's lonely there. It's lonely just about everywhere for people like me and people like you. Ik ben ook helemaal niet bang, Julian Villard, om te zeggen dat ik uh... nou, trots ben op mijn fellow Americans. Dat is een lekker liedje. Uh, hebben we nog tijd? Ja hoor, we hebben nog een paar minuutjes tijd. Meneer mebius Dag meneer Bolmeijer. Goedemiddag. Ja. Mag ik lekker zeggen? Ja, graag. Ik ben Johan. Johan Ebius. Dag Johan. <coughs> uh, ik wil het um, hebben over um, heel kort uh, over de afgelopen 40 jaar van continue bezuinigingen. Ja. Um, wat ik steeds waarneem, is dat um, um, er allerlei mooie en minder mooie, goede en minder goede uh, ideeën uh, <coughs> wordt vormgegeven. Ja. Maar dat er nooit... ...een voldoende bekostiging bij is. Er wordt altijd van begin af aan beknibbeld. We hebben dat gezien met de grote artsen, ...onderwijs voor velen in de jaren 1977. We hebben dat veel later gezien met... Uh, uh, ...niet alleen met het universitair onderwijs... ...maar ook, uh, vooral ook uh, op het uh, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Serieus? Continue hervormingen, ja. maar nooit hm. voldoende geld. Ik vind het erg jammer. Is dat dan in de, ben je werkzaam in, aan de universiteit? Ik ben werkzaam geweest. Ik heb een compleet uh, professioneel leven aan de universiteit achter de rug. Ja, ja. Dus je hebt en, het ook allemaal aan de lijve, onder, want je hebt je hele leven dus gewerkt, begrijp ja, je? Ja, ik, heb, um, ik ben in 1968 aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft begonnen. Ah, ja. Ik heb daar 14 jaar rekencentrum gedaan. Dus ik ken ook de wetenschappelijke en technische dienstverleningen, enigszins. Ja. En um, na die tijd heb ik um, uh, onderwijs en onderzoek gedaan aan de faculteit. Nee. Maar, de, is, maar, maar je hebt dus die, al die ontwikkeling aan de lijve ondervonden, als ja. het ware, als, als lesgever en onderzoeker daar. Ja, zeker. En, yes. en is het dan echt zo dat het in wezen in de loop van die 40 jaar waar je over spreekt minder is geworden, stapje voor stapje? Um, Want... Het is uh, stapje voor stapje, um, uh, is het, uh, nou ik wil niet zeggen uh, achteruit gegaan. Uh, qua werkklimaat en qua, uh, nee. uh, wat zal ik zeggen, uh, waardering van de persoonlijke inspanning, dat viel nog mee. En er wordt nog alles uh, gepraat over leerfabrieken. Ja? En, ja, ik heb dan ook hier de term uh, voor mezelf... kennisoverslagbedrijf. <laughs> ja, dan vergelijk ik het met Rotterdam. Hè? Ja, tuurlijk. En dan heb je het idee, voor mij, wat mij betreft een verwerpelijk idee... Uh, dat uh, universiteiten en, uh, als onderwijsinstelling... Uh, een bedrijfsmodel zouden moeten volgen. Wat zouden ze wel moeten zijn? Um, ik, dan, kijk, juridisch ligt het vrij simpel... Um, moet wel er kort is nu, een, Er is een zorgplicht, er ja. is geen leveringsplicht. Oh, okay. Dat vergeet de politiek. Een en alles wordt afgerekend op uh, getallen en ja. kwantiteiten. Ja, en zo het... werkt dat niet. Nee. Nou, dat is heel, heel duidelijk. Dus uh, dat is een duidelijke waarschuwing uh, aan het adres. Maar als je nou spreekt over kennisoverslagbedrijven, dan zou dat toch weer. Nee, ga ik niet over Ik Vond het fijn om je even te spreken. Ik, da ik, ik dank je wel. Ik hoop dat je nu uh, geniet. Oh, ik heb, uh, ik heb helaas uh, de eerste helft van, uh, van het interview niet gehoord. Oh, dat is jammer, want dat was een erg leuk gesprek met uh, Maurits van Rooijen... als oh. rector Magnificus van Nijrode. Maar dat kan je podcasten morgenochtend op de website van kazeluna.nz. zeker heen. Doe dat. Ik dank ja. je. En ik ja. wens je een goede nacht nog. Ja, alsjeblieft. Ja, dag. Tot ziens. Johan Mebius, um, dat is duidelijk. Op de website kunt u het allemaal vinden. Maar morgenavond is er weer een nieuwe aflevering met Helco Span. Die gaat praten met Adse Blij. Dat is de eigenaar van de grootste baksteenfabriek in Nederland, in Aalst. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Helco, jij praat met uh, Adse Blij over bakstenen. Wat natuurlijk een heel illuster en verbeeldingsrijk onderwerp is. De grootste en de schoonste baksteenfabriek van Europa en Nederland, in ieder geval in Aalst. Dan heb ik begrepen dat hij aan de oevers, de groene oevers van de afgedamde Maas staat. Is dat niet ook een hele mooie plek? Ik wens je een fijn gesprek. De scherves krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.